Start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De komende vier jaar zijn er 50.000 nieuwe werknemers nodig in de bouw. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw. De laatste tijd zijn veel bouwvakkers met pensioen gegaan... en er zijn te weinig jongeren van de opleidingen bijgekomen. De opleidingen hebben te weinig jongeren afgeleverd. Tijdens de crisis gingen in de bouw tienduizenden arbeidsplaatsen verloren... maar sinds enkele jaren trekt de sector weer aan. In Myanmar zijn in een maand tijd zeker 6700 Rohingya-moslims vermoord, blijkt uit onderzoek onder vluchtelingen door artsen zonder grenzen. Onder de doden zijn meer dan 700 kinderen jonger dan vijf. De regering in Myanmar heeft het over 400 doden, maar volgens artsen zonder grenzen zijn het er dus veel meer. Rijkswaterstaat heeft weer strooiwagens op pad gestuurd, want op een aantal plaatsen ligt opnieuw sneeuw. Vooral in het midden, noorden en oosten van het land is het opletten. En de ANWB waarschuwt reizigers alert te blijven en hun reistijl aan te passen. Gemeenteraadsleden vinden dat ze niet genoeg controle hebben op besluiten die hun wethouders nemen in samenwerking met buurgemeenten. Steeds vaker bepalen gemeenten gezamenlijk beleid, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg of afvalinzameling. De wethouders presenteren de afspraken daarover vaak als voldongen feit in hun gemeenteraad. Veel raadsleden maken zich daar zorgen over, blijkt uit een enquête van raadslid.nu en dat meldt de Volkskrant. Het parlement van Sint Maarten heeft ingestemd met oprichting van een zogenoemde integriteitskamer. Dat was de laatste voorwaarde van Nederland voor het verstrekken van 550 miljoen euro hulpgeld voor wederopbouw na de orkaan Irma. De integriteitskamer moet corruptie voorkomen en controleren of het geld goed wordt besteed. Dat is weer nog. Buien met in het noordoosten en oosten soms ook hagel en natte sneeuw. Vanmiddag wat vaker droog en geregeld zon. Vrij veel wind en het wordt 4 tot 6 graden. Morgen minder buien, in het weekende weer wat meer. En het blijft de graad of 5. Dit was het NOS Juna. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zaterdag 30 september 2017. Vanuit de Hotel Hoogland is dit goedemorgen zandvoort. Uh, ja, het weer werkt niet helemaal niet echt mee, helemaal. Uh, dat. Uh, maar goed. We hebben vandaag een techneut en onze techneut vandaag is Jacques-Josef Duinmeijer. Goedemorgen Jacques, fijn dat je er bent. De redactie deze week was van Gert van Kuik, de eindredactie van Gerrie Rutte. De koffie, ja, die wordt een klein beetje door ons allemaal uh, verzorgd. Het is een beetje zelfservice, okay. maar dat maakt het niet minder gezellig hier bij Hotel Hoogland. De presentatie vandaag, uh, goedemorgen Gerrie Rutte. Goedemorgen Irene de Jager.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 een been in het zand en met één been uh, in de zwarte aarde daar. Uh, en nee, ik heb vooral alle bestuurlijke prikkelen langs me heen laten gaan. Alle bestuurlijke zaken, omdat hier een waarnemend burgemeester zat. En dan moet je dat ook durven los te laten. Uh, en net zo goed als John de Zwart dat ook heeft gedaan. Uh, en wij kijken beide, maar laat ik alleen voor mijzelf praten, terug op een... Uh,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 Zo heb ik dat ook ervaren. Het is echt heel bijzonder om twee weken en twee dagen in een andere gemeente als burgemeester actief te zijn. En dan dingen op de rit te houden. Wel op je eigen manier. Maar ook wel met een oog van, uh, nou, hoe zou je al collega dat straks weer doen? Uh, je wilt natuurlijk de processen verder laten lopen. En ook veranderen. En...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 Ik heb er nooit zoveel en meestal roep ik er ook niet wel over. Knap als je dat <lacht> hebt. Uh, maar om, om die onbevangenheid uh, weer wat terug te krijgen. Omdat ah, je okay, hoe je het wendt op, of keert ja. op je ja. ja. eigen plek. Uh, I ja, gewoon als mens. Ja. Uh, ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het wendt of keert, ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes ja. inmiddels. En de kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen in dit soort zaken. Uh, de schaduwen anders worden. Uh, Zouken. Nou, zo diep zijn ze nou ook weer niet. <lacht> Maar, eh, er zitten wat krasjes her en der. Maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Eh? Ja. Hoe diep die deuk is, ja, ja, ja, ja, ja. hoe groot de ja. schaduw. Ja. Dus, eh, ja, dat is ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen. Die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel plamuren. Dat ja, kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Ja, Maar dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. Sommige mensen hebben geen make-up nodig. Goed, dit was dat Blaricum. Uh, ja. We hadden nog... Uh, We hadden nog meer onderwerpen. zeker. Ja,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 Uh, boven het maaiveld hoe zij dingen aanvliegen. En dat betekent ook dat zij dingen in mijn beleving goed in control hebben. hebben. Ja, ja, ze, of ze of hebben goed zomaar, doordacht waar ze mee bezig zijn. Ja, en dan, ja. Dat, dat is dan ook het afwegingspalet waarbinnen je moet bewegen. Denkt u dat het volgend jaar weer wordt uh, aangevraagd? Ik, ik, ik weet het gewoon niet.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 We moeten die spiegel ook nog even ja. voor? Ja. Ja. ja, dat is waar. Oké. Okay. We zullen net mooie, zien ja. die er nu ja. aankomt. Ja, de overlast fietsen op de boulevard. Ja, fietsen op de boulevard, ja. Het is ja. een gekke huis. Is het een gekke huis? Ja. ja. belachelijk. Ja. Ja. Maar het al een kunnen. hele tijd hè, ja. is dat zo. En niet en, alleen maar op dat zuidstuk hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je. je, je, je. Ja.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 U, ik zeg vooral u, want ik fiets nooit op stoepen en dergelijke. En iedereen die ik mij niet. betrapt, ik geef ik nu, uh, die krijgt een kaart, die krijgt een, die krijgt een taart van mij als hij mij betrapt. Een rode kaart. Een, ka een, taart. Oh, een taart. Oh, een taart. taart mag rood zijn, maakt oh, me niet uit. Als die mij betrapt, het fietsen op een stoep ja, of wat duidelijk. Dat doe ik gewoon niet. Dat maar dat deed ik vroeger ook niet. Ja. Maar dat is een keuze.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 Ordenen, waardoor het natuurlijker is ja want dat is eigenlijk ja. de kracht en heb je bijna geen borden nodig nee, nee want je, je hebt ik denk wat, wat je daar ook nodig hebt is bijvoorbeeld uh, twee richting verkeer op die op die Althans voor fietsers niet voor uh, auto's maar ik voor vermoed niet dat dat gaat gebeuren nee, is dat niet iets maar dat, dat, dat voor fietsers weet ik niet zeker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 Dat ingewikkelde rotonde. Ja. Was op een gegeven moment lag hij er helemaal uit. Vertragingen. En toen had iedereen opeens van rechts voorrang. Dus ja. er waren geen uh, geordende regels. Het regelde de klachten. Omdat mensen zich onveilig voelden. Gebeurde daar iets? Nee. Ja, Waarom? Ga niet zelfs op, op, de, op Exact. Ja, juist, op het moment dat op, je de verantwoordelijkheid teruglegt waar die hoort is. Dat is op de op, schouders van de weggebruikers. Gaan mensen zich inhouden. Ja, daar gebeurde inderdaad. Er stond wel eens iemand op de remmen. Alleen dat voelde als heel onveilig. Maar het effect daarvan is dat we voorzichtig geworden. Ja, dat is uh, dat, En dat wil je eigenlijk. Vervolgens maakten we weer een voorrangsituatie ervan. En toen ging, toen ging het fout. Ja, <laughs> ja. want mensen ja. nemen dan voorrang. Staat nergens ja. in de verkeerswet. Ik kan ja. het niet hard genoeg zeggen. Ja. Nee, je mag het niet. Dit is een. Uh, ja, ja, precies. Ja, mooi. Goed, dat was het fietsen op de boulevard. Dan ja. hebben we de Veteranendag, 14 oktober. Ja. ja.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 Want dan ga je aan het fundament van ja. uh, die, die beleving, ja. uh, van die beleving. Dus dat is de worsteling heel erg aan de achterzijde die uh, echt elke keer weer gekeken moet worden. We hebben nu een, een, een, een, een klein gedeelte afgehakt, omdat we dat toch echt verstandig vinden. Dat is het knelpunt bij de bij Raadhuispleinen in het ja. midden, de rotonde. en. Ja. Uh, wat je ook elke keer weer merkt, daarom is er ook een limiet gezet door het circuit op het aantal auto's, dat al die teams die ook uit het buitenland komen, zijn helemaal gek van deze parade. Ja, ja. Het is uniek op de wereld. Laten we dat ook benadrukken. Uh, en ook uniek vinden zij dat dat circuit eigenlijk in het dorp ligt voor hun ah, ja. gevoel. Hè? Wij zeggen het ligt buiten het dorp. Ja. Uh, uh, maar de mensen de zeggen waar hebben jullie het over? Waar ja, ja. hebben jullie het en over? Het nee, klopt. En zij voelen ook die samenwerking en dat gedachtegoed daarin. Dat, en dat maakt uh, dat je dat scherp in balans moet houden. Vorig jaar waren er ook twee of drie auto's die echt te hard reden vonden wij. Daar heeft het circuit onmiddellijk op geacteerd. Die zijn eruit gehaald. Die hebben gezegd vrienden we hoeven jullie niet meer terug te zien uh, de volgende dag klaar dat is ook de afspraak dus je hebt maar één simpele regel rijdt stapvoets. zo ja. niet dan gaat gij eruit en je mag bestens dat ze als maken een grapjes weet je wel. Ja, maar, maar dat is, is gas geven dat, ga dat is even gas geven maar niet, niet, maar niet de rijden nee nee nee en dat is groot verschil kijk dus je hebt helemaal geen veel regels nodig maar je moet zorgen dat je op de essentiële precies de basis de basis die goed is normen en die handhaaf je dan ook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 zijn dan we, moeten we gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd dan Gerard Scholte gehad? Die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we, oh. uh, we hebben de onderwerpen ja, de gehad. Maar 50 al, ja. jaar dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandvoort ja, dat, uh, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Ja. Ja, hè? Zeker met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi. Goedemorgen. het voor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 We zitten Alex Arlette... Stoutenbeek. Stoutenbeek ja. Van, uh, die van die die de Dierenasiel in Zandvoort. Ja, kennen we al. Zo heet ja. het tegenwoordig, Eigenlijk. heel officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, luisteraars thuis, nog een goed weekend verder. Dank u wel. U ook, de u de ook. U ook dat u weer gekomen en, uh, bent. Kom allemaal morgen ook naar de Dierenasiel, want het is echt een moeite ja. kijk. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gaan gratis ja, dus koffie met gebakken. Ja, kijk, kijk. Maar ze moeten zich dat wel legitimeren. Ja, ze moeten het oh, dus oh, laten oh, zien. Ja, ja, ja. Ik wil best zeggen is. dat ik 50 ja. ben. Maar dat uh, gelooft moet toch het wel niemand Je wel bewijzen. Dank u wel. Dank u wel.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 dus dan kun is... kijken hoe de beesten, de honden ja. en de katten. Ja. En dan hopen jullie natuurlijk ja. dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan. En die dan, dan gewoon denkt van ja, dat nee, nee, kan nee, nee. niet. Die ja, moet met mee. mij mee naar huis. Ja. dat kan zeer zeker. Maar, uh, maar daar zitten wel voorwaarden aan, hè. want dat kan niet ja. zomaar. Nee, nee, niemand krijgt morgen een uh, dier mee. Uh, want het kan een ja. impulsbesluit zijn. Ja, precies. Dat is ook zo. En uh, ze kunnen zeggen ik ben geïnteresseerd. En dan vindt er inderdaad een gesprek in oh, een plaats.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 Gradig, Hij heeft hè? enorme aandacht uh, nodig ja. en uh, houdt ervan maar om knuffel te worden. dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat is ook heel fijn. Dat ontzettend He? leuk. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Uh, ja, we hebben een maand geleden of twee maanden geleden is dat een beetje gevierd met officiële opening uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben dat u voor verteld. Asiel. Ja. Bijzonder hè? Ja, heel heel mooi bijzonder. Hoor. Nou ja, bijzonder oh, ja. Uh, eigenlijk niet. Het is natuurlijk fijn dat je dat hebt. Ja, je moet ook.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 Omheen he, met uh, de tuin ja. en we proberen we ook altijd een beetje bij te houden, maar mensen voor de tuin zijn er bijna niet. Dus uh, wat voor tuin is dat dan? Nou ja, het gebied om het asiel heen, zeg maar. Een he, tuingebied, wat je. Het daar tuingebied, hebt. ja, waar ja. altijd toch onderhoud moet plaatsvinden. Er groeit gras tussen tegels, uh, we hebben rozebottels aan de zijkant van het hele terrein. Nou, daar groeit ook onkruid tussen. Uh, ja. Dus eigenlijk zoek je dus daar, daar, mensen die. Nou, uh, ook iemand die, die wat zouden doen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 Het wat minder onderhoud, ja, ja. maar voor straks inderdaad is dat wel weer belangrijk. Want het is zo frustrerend als je net nieuwe planten neergezet ja, hebt en je komt een week later en je denkt, oh... Ja, ja dat is heel Ze erg. Ja, ja. Ja, ja, vind is het, is ik vind dat heel erg, ja. ja. Hoe, uh, hoeveel, zijn er veel dieren eigenlijk? Bij jullie? Op het moment niet. Nee, het is ongelooflijk Meen nee, je, nee, je dat? Het is echt heel rustig. Ja, oh, um, is het de tijd van het jaar? Of is het is al een paar jaar dat het rustiger is. Ook met de kittens. Het is, het is oh? Ja, we hebben natuurlijk een beleid uh, met als wilde katten er zijn, zeg maar, ook in het gebied en in vogelenzang en mm -hmm. dergelijke. Die worden op een gegeven moment toch gevangen en die worden geneutraliseerd. Ja, ja, dat is, er, dat, is, dat is, werkt dat dus is, blijkbaar. Dat werkt oh, ja. ja. ja. ja. ja. dus blijkbaar. En dan komen er steeds minder kittens natuurlijk. Ja, zeker. Het is echt, nou, dit is echt niet normaal wat we nu uh, zo weinig hebben. Nou ja, daarmee nou ja. kan je zeggen dat mensen dan uh, toch uh, wat uh, bewuster uh, omgaan met, met hun huisdieren.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 13 euro denk ik per dag per dag ja. Ja, dag en nacht dan mm -hmm. een dag of zo oh, hebben we ook dansen. dus 11 euro per dag oké okay. uh, grotere honden ja zijn meer uh...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 van Fleur ja, oh, bij lekker. jullie bij kopen. De kaas ook vandaan, ja, kaas Dan is de opbrengst is is voor het zie. Dus het is jullie zijn gesponsord door Fleur uh, met de soep. Met de soep, ja. Nou, wat lief. Ja. ieder jaar opnieuw, ja. Leuk hoor. Ja, en trouwens de hele Zandvoortse uh, Gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf langs geweest o, bij o, de winkels en bij de hoogteprijzen. Iedereen horeca. wil, hè? Wil. En, uh, ja. Ja. De, voor de Grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar ja. gesteld? Nou, die had ik al. Maar oh, ze hebben al. grote prijzen beschikbaar gesteld. Oh. Het zijn echt, oh. ik heb 230 prijzen en Zo. onderverdeeld in kinderprijzen en volwassen prijzen. Ik heb 150 volwassen prijzen. Zo. En uh, echt mooie prijzen. Echt mooie prijzen. Mooie ja, Bonnen. Leuk. Echt, ja. Leuk. Zandvoort, Hillegom, Heemsteden, Overveen, Bloemendaal. Er is de een, die, in Krijhe, die komt ja, langs. Die, Heel... uit Alkmaar oh, heb leef. ik gevraagd. Ja. Uh, toen ze bij ons in Hillegom stonden een keer. Want daar woon ik zelf. Mm -hmm. En uh, Tante Lies Brokante. Dat is iemand ook uit mijn gemeente. Die komt ook. Die uh, ja. ook komt ja, en ja. die altijd leuke dingen heeft. Dus ja. ja We hebben dan één dan iemand ja. die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht. Okay. Uh, cakejes. Kiesjes. Oh. Uh, nou, het is nou, een het een is Een feestje feest.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 Van 11 tot 4. Nog één ding wil je ja, zeggen? Twee dingen, twee dingen eigenlijk. Oh, ja. Er zijn ook demonstraties namelijk. Ja. Uh, belangrijk is om half 12 hebben we een lezing over EHBO. Okay. Okay. Dat wordt gegeven door Caressa van het Dierenziekenhuis. Mm -hmm. uh, daar moet voor ingeschreven worden. Dus als je komt en je hebt daar belangstelling voor. Kom dan op Schrijf tijd. Want dan, tijd dan kan, je, inschrijven. Okay. kan je inschrijven. De laatste want we zitten op twee minuten voor het nieuws. Ja. Dus... Heel snel. DFM GFM wenst u allemaal fijne dagen en een...